Het weer eerst zondag, later meer bewolking en vanmiddag wat regen. Middagtemperatuur is een graad of 10. Dit was het NOS Journal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 4 kilometer, voor 1 brugge 3. A9 Alkmaar richting Amstelveen voor Knoop het Velsen 2 kilometer. Dat komt er een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. De A27 Breda richting Gorkum voor Gorkum 2 kilometer. De A27 van Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum 2 kilometer.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 an Jesus mirinnen zu einem rufe der hieß getzern und sprach zu seinen sünden seid euch heen, ist was ist In that sad day, and began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 The Lord is go to God's glory. Kelch of the In welchen Sünden dieser Welt is sind und to be a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 In zijn aangezicht en sloegen in met vuisten. Etliche aber sloegen in eens gezicht en Dan zetten de twee koren plotseling het wijzaken in. Groepsgewijze, na elkaar. De stemmen zijn onrustig en met een sterk honende ondertoon. Maar in tegenstelling met vorige koren komt de aanvankelijk wilde spot langzamerhand tot de rustige ordening. Totdat het F.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 He sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen in ins Angesicht und sprachen. was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 Het volk antwoordt voorgesteld door het achtstemmig dubbelkoor. Baraban, schreeuwen zij. Het allerkortste koor uit de gehele matthäus persoon maar tevens het meest aangrijpende en felle. Het orkest zwijgt. Alleen de machtige dreun van het orgel weer klinkt. Verbaasd, vraagt Pilatus. Wat, was had er den ubels gedaan?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 Hier verlaat een kuiklijn eer, Blijft wow in Jezus' armen. Weer komt de dialoog uit het begin terug. De dochter Sion roept het volk, de verlaten kuikentjes, op om bescherming te zoeken in Jezus' armen. Deze tekst verwijst naar Matthäus 23, vers 37. Waar Jezus in de tempel tot de schriftgeleerden spreekt.